Middernacht, zondag 27 november. Mark Visser met het NOS Journaal. Zelfstandigen zonder personeel moeten dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in loondienst. Dat zei hoogleraar en ser kroonlid Ferdinand Grapperhaus in het programma Nieuwsuur.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 Grapperhaus vindt dat ZZP'ers zich verplicht moeten verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of inkomensverlies. In geval van nood kunnen ze dan, net als werknemers in loondienst, aanspraak maken op de verzekering. In Egypte lijkt een oplossing in zicht voor de padstelling rond de benoeming van een nieuwe tijdelijke premier. De militaire machthebbers hadden oudgediende Kamal Gansouri naar voren geschoven. Maar de betogers op het Tagrierplein zien niets in de man die eerder premier was onder Mubarak. Ze stellen dat hij, net als het leger, tegen verandering is. Nu lijkt de oud-chef van het VN-atoombureau El Baradij... de meeste kans te maken. Hij is wel aanvaardbaar voor de betogers. In de verklaring zegt El Baradij dat hij bereid is... een regering van nationale redding te leiden als hem dat gevraagd wordt. Als hij premier wordt van een overgangsregering... dan trekt hij zijn kandidatuur voor het presidentschap in. In het Noord-Hollandse Muiden zijn twee mensen omgekomen... bij een botsing tussen een brommer en een invalidewagen...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 Het weer vannacht bewolkt en ongeveer 8 graden. Overdag neemt de wind toe, boven de wallen tot stormachtig, kracht 8. Vanuit het westen regen, aan het eind van de middag opklaringen. Temperatuur rond 11 graden. Dit was het nos Journal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Elke week interview ik hier in het College Hotel te Amsterdam iemand die even op een kamer tot rust mag komen. En inderdaad, aan het einde van het Oog op Morgen zeiden ze al: het is de zwijgzaamste fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Dus dat zal best een lang uur kunnen worden, maar het kan ook een bevlogen uur worden. Want ja, hij is net terug van een VVD-congres en hij voert toch maar de grootste fractie aan. En het zal best een feestje geweest zijn, want het gaat goed met de VVD. En gaat het ook zo goed met de fractievoorzitter. Ik heb het natuurlijk over de heer Stef Blok. En hij zit achter de kamer van 108, bij te komen van het congres. En de deur gaat open en daar staat hij. Een bijzonder goede avond. Welkom. Ik ben Patrick. Stef. Dag, meneer Blok. Als mag ik Stef zeggen? Houd maar op stev vanavond. Ik, eh, ik, ik was net met het oog op morgen aan het, uh, aan het luisteren, het laatste stukje. Ja. En daar zei ze van, nou Patrick Lodiers heeft de meest zwijgzame fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Nou, dan is dit het eind van de uitzending. <laughs> is dat zo? Bent u dat? In de Kamer klopt dat wel, ja. Omdat ik veel debatten nogal zinloos vind. Um, en daar ga ik dus niet heen. Daar ben jij stil van. Ja, nee, ja dat, is, dat is direct al natuurlijk. En waarom vindt u veel debatten zinloos? Kijk, eh, ik zit in de politiek om iets te bereiken. De meeste mensen, denk ik. Maar eh, ik in ieder geval wel. En als je iets wil bereiken als Kamerlid... dan moet je een wet veranderen... of een uitgaven veranderen, belastingen veranderen... Maar heel veel debatten gaan daar helemaal niet over. Er zijn zelfs zoveel debatten dat het nauwelijks meer lukt... om die echte wetten nog te behandelen. Dus vorige week is er bijvoorbeeld gedebatteerd over één ooievaar... die iemand, ik geloof ik, in België gekocht had... en wel of niet vrij mocht laten. Um, er is gedebatteerd over speeltoestellen voor kinderen. Ik vind het... Uh, ik vind de aanfluiting eigenlijk. Ik, ik heb dat overigens ook wel eens in een Kamerdebat gezegd... Hoor, dat de Kamer daarmee op moet houden... Je maakt jezelf belachelijk. Je houdt bovendien ook een leger ambtenaren aan het werk. Want die moeten dat wel voorbereiden. Al die vragen beantwoorden. Neem jezelf serieus. Concentreer je op de dingen waar we echt over gaan. Maar hou eens op met al het verplaatsen van lucht. Dus uh, uh, ik zit hier misschien tegenover een zeer teleurgesteld mens. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, helemaal, nee want de, de dingen die je wel kunt doen als politicus... die, die zijn, zijn fantastisch zijn heel fascinerend natuurlijk. Ik... Um, ik vind het een eer dat ik dit mag doen. Nee, maar als het zo vaak gaat over ooievaars of over speltoestellen. Ja, nou ja, dat is dan zonder mij. Ja, maar het gebeurt wel. Ja, en, nou, het is ook enorm toegenomen de laatste jaren. Dat, uh, er wordt natuurlijk ieder jaar weer geteld hoeveel moties en spoeddebatten. Uh, en überhaupt hoeveel er vergaderd wordt. Dat, dat neemt enorm toe. En ik denk niet dat we in Nederland nou het gevoel hebben. dat Nederland een beter land geworden is door al dat vergaderen wat wij doen. En, en, en kan u daar geen halt toe roepen? Dat probeer ik wel. Um, ik, ik heb het dus aan, aan de orde gesteld met uh, collega-fractievoorzitters... gewoon met een kop koffie en later ook een keer in een, uh, in een debat. En in mijn eigen fractie hebben we daar ook wel afspraken over gemaakt... dat we daar heel terughoudend in zijn. En afgezien van die debatten die u maar onzin vindt... Uh, bent u voor de rest ook, ook zwijgzaam? Ja. <laughs> Um, ja, redelijk. redelijk ja. En Th zo... Thuis wordt er wel eens over geklaagd. Echt waar? Tellen ze iets. Ja. En hoe is dat zo gekomen uh, dat ze zo zwijgzaam zijn? Ja, ja, zo ben ik geboren, denk ik. Uh. Ja. ja, het moet een gesprek of een debat. Het moet voor mij echt wel iets om het lijf hebben. Je moet er iets mee, mee bereiken. Nou ja, dan wil ik best wel eens uh, met u debatteren... over het feit waarom u zo zwijgzaam bent. <laughs> nou ja, als, als er niks te bereiken is. Terwijl, u heeft bijvoorbeeld in Groningen gestudeerd. Ik, ik kan me juist, juist voorstellen, als je in Groningen gaat studeren... ik ben er ook wel eens geweest, met, ja. de, ten tijde van het glazen huis. En dan stonden we daar in een sociëteit uh, of in een café. Nou, daar werd flink gediscussieerd, er werd flink... dan moet je in je mannetje staan. Ik kan me ook voorstellen ja. dat als u daar gestudeerd hebt... toch ook uh, het woordje klaar moet hebben. Ja. Ja, ik heb ook achter de bar gestaan bij een studentenvereniging, Albertus. Dat was ook ontzettend leuk. Ik heb een hele goede vriendenclub aan de uh, overgehouden, die ik nog vaak zie. Uh, daar was ik niet de meest lawaaiige, maar deed wel mee. Nou ja, en u, u ziet die vrienden nog altijd. Dus ja. waarschijnlijk ergens. Uh... Hebben we elkaar nog steeds wat te zeggen? Ja, precies. Ja, toch wel. <laughs> ja. ja. Um, um, um, want uh, uh, luistert u liever? Of vindt u dat u gewoon eigenlijk geen goed verhaal heeft? Nou, uh, uh, <laughs> oh, dat laatste uh, valt wel mee. <laughs> ik, ja, ik vind het wel leuk om te, te luisteren naar een, uh, althans zo'n gesprek tussen, tussen vrienden. Ik uh, heb we ook vaak hele goede een-op-een -een gesprekken. Dat vind ik wel leuk. Uh, omdat je dan een slagje dieper gaat. Uh, maar in Kamerdebat is vaak het uitwisselen van standpunten die mensen al lang kennen. Daar verandert ook aan. Jammer, Marijnis heeft bij zijn afscheid ook wel eens gezegd: ik geloof dat hij twaalf jaar in de Kamer zat. Ik heb in twaalf jaar Kamerdebatten nog nooit iemand van mening zien veranderen. Dus het is vaak ook toneel. Dat is zonde. Dat is zonde. Ja. Bent u snel geneigd om van mening te veranderen? Uh... Nee, maar ik probeer wel heel veel eh, tijd en energie te steken... in het vormen van een mening. Als Kamerlid kan je overal je neus insteken, dat moet je ook doen. Um, wij kunnen meegaan lopen met de politie of de verpleging. Of als, als we bellen, dan um, durven ze meestal geen nee te zeggen. Um, maar mensen vinden het natuurlijk ook leuk om over hun beroep te vertellen... Dus er zijn echt wel onderwerpen waar ik niet een uitgesproken mening over had... totdat ik Kamerlid werd en me enorm in ben gaan verdiepen. Um, soms verschuift een mening wel. Over uh, weigerambtenaren bijvoorbeeld? Over, <lacht> nee, nee, daar heb ik precies dezelfde mening over. Maar daar heb ik een afspraak gemaakt met CDA. Uh, die de SGP ook goed uitkwam. Maar ik, ik ben... Natuurlijk van mening dat een ambt naar de wet uit moet voeren. Ja, maar kijk, dat lijkt me zo moeilijk. Als je een passie hebt of je gaat ergens voor, heb je dan mening gevormd. En dan ja, nou ja, dan weet je wat, dan stemmen we maar wat anders. Dat lijkt mij heel moeilijk. Nou, natuurlijk niet. Weet je wat, we stemmen maar wat anders. Je maakt een afspraak als je gaat regeren. <coughs> waarbij wij voor de VVD een hoop binnen hebben gehaald, die ik heel belangrijk vind. Um, maar natuurlijk ook concessies hebt moeten doen aan de partijen. Waarmee ik rechtstreeks regeer, het CDA, de gedoogpartner PVV. <coughs> SGP, die uh, op, op nog iets grotere afstand uh, uh, ook nodig is voor de meerderheid. En in de onderhandeling met CDA hebben we al afgesproken dat we op uh, immateriële zaken, waaronder de weigerambtenaar, uh, een stil zouden handhaven. Dus geen verbeteringen, geen verslechteringen. Uh, en. Ik vind in de, de, de verlies- en winstrekening die zo'n regeerakkoord is dat ik zoveel binnen heb kunnen halen voor de VVD, dat ik dit verlies acceptabel vind. Echt waar? Ja, oh, maar Het is toch een, een onderwerp waarbij ik zou zeggen: van, ja, maar dit is gewoon een standpunt. Dit vinden wij echt. Ja, ja, ja dit, is, dit, is, dit, is, dit is typisch liberaal. Die moeten we achterstaan. Maar ik sta er ook wel, ik, ik sta er ook zeg, wel, maar ik sta er ook wel achter. Maar als ik kijk naar de problemen die ik nu het meest vind knellen in Nederland... dan, met alle respect, wordt de weigerambtenaar daar niet bij. Um, ik vind het heel groot goed dat um, het homohuwelijk in Nederland bestaat. Het is nog steeds vrij uniek, zelfs in Europa. Um, dat je natuurlijk ook gewoon in iedere gemeente kunt, uh, kunt trouwen... Um, ik vind dat er ook heel serieus problemen zijn rond de positie van homo's. Geweld. He, dat stel wat in Utrecht is weggepest. Maar ik vind de weigerambtenaar ook voor de positie van homo's... niet het meest dringende probleem. Vind ik geweld een groter probleem. Um, en in, in dezelfde week dat de, weiger, de, de stemming over de weigerambtenaar was... Um, hebben we wel kunnen regelen dat er op scholen... op alle scholen aandacht besteed wordt aan homo's. Dan denk ik... nou dat vind ik eigenlijk dringender, want dat kan helpen dat geweld te voorkomen. Nee, maar nee, maar dat, dus ja, het is een concessie, maar ja, maar je moet er toch het een beetje. Nou, niet mijn grootste. Offer. Nee, maar je moet afstand doen van je idealen. Dat zou ik nooit zo leuk vinden. Nou, je doet geen afstand van je idealen. Ja, je, nou, je, je stemt tegen idealen. Je, je stemt tegen tegen een ideaal, wetend dat je daar andere zaken voor terug. Kijk, kijk. Europa en Nederland balanceert op, op economisch gebied... Op de, op de rand van de afgrond. Ja, dat, economie betekent banen van mensen, pensioenen... toekomst van, van kinderen die nog op school zitten. Uh, daar heb ik goede afspraken kunnen maken. En dat vind ik echt dringender op dit moment. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Wat, wat het zwaarste is, moet zwaarst wegen. En dan vond ik de economie echt zwaarder wegen dan, dan de weigerambtenaar. Dat begrijp ik als geen ander. Maar bij, bij, in een volgend verkiezingsprogramma zal wat de VVD betreft ongetwijfeld weer staan, we willen er vanaf. En als we weer onderhandelen over een volgend regeerakkoord... zal dat weer onze inzet zijn? Nee, ik begrijp ook dat de problemen in Europa groter zijn dan de, de weigerambtenaren. Ja. Dat snap ik als geen ander. Ja. Uh, wat ik dan niet begrijp is dat... Uh, u had vandaag VVD-congres. Ja. En dat was het thema... Hoe krijgen we Nederland liberaler? Ja. Terwijl ik denk dan bij mezelf... Maar het moet nu toch over Europa gaan? Nou, een van de, de uitspraken vandaag was... Uh, Europa kan wel wat meer Nederland gebruiken. Omdat... Uh, um, uh, de problemen in, uh, in een aantal Europese landen sterk te maken... met het feit dat er geen uh, mentaliteit heerst van afspraak is afspraak... geld eerst verdienen voordat je het uitgeeft. En in Nederland uh, leven gelukkig in een land... Uh, waar de kwaliteit van leven heel hoog is. Er zijn afgelopen week een paar van die onderzoeken uh, naar buiten gekomen. Dat de Nederland, Atlas? Uh, uh, ja, de ja. Atlas uh, en uh, het rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau... Die, ja. die beide aangeven voor zover we het zelf nog niet door hadden. Na Australië de, en Denemarken staan wij op de derde plek van welzijn. Ja, van zo'n mensen. Ja. En we staan op een aantal terreinen op de eerste plaats. De ja. gezondheidszorg, de, de positie van kinderen. Um, dus we hebben een hoop om trots op te zijn. Um, dat, dat hebben 16 miljoen Nederlanders met elkaar opgebouwd. Daar speelt de politiek ook een belangrijke rol in. Um, dus ik vind ook, ook echt dat we wel kunnen zeggen... Dat, dat Nederland voor heel veel Europese landen een voorbeeld is. Ik, ik heb het, uh, aan het eind van mijn studie een tijdje in Parijs mogen wonen. Weer. Fantastisch, hele leuke stad. Maar de, de arme wijken van, van Parijs... dat is veel ellendiger dan, dan de buitenwijkingen van Amsterdam. De, je ziet het verschil. Dus ik, ik vind het een fantastisch land om te wonen. En dat... He, je begon met, met de vraag: zit je dan niet met, met tegenzin in de politiek? Nee, dat, dat je een bijdrage kan leveren. aan eh, zorgen dat Nederland een van de meest fantastische landen blijft. Want maar hoe zijn je, je wij zo. We moeten natuurlijk blijven hollen om nee, op maar je plek vraag te Maar de vraag is: hoe he? zijn wij zo fantastisch geworden? Dat hebben wij toch ook grotendeels te danken aan het feit dat wij een open land zijn. en dat wij in de Europese Unie uh, zitten en daar uh, profijt van hebben. En dat wij over de hele wereld uh, handelen en uh, uh, meedoen. Ja. En toch is het in België wat aan al die criteria voldoet al een stuk minder. En in Frankrijk wat ja, maar eigenlijk ik... alles heeft, lekker weer, lekker eten. België grote, bestaat grote... uit twee delen, dat is Wallonië en Vlaanderen. Ja. In Vlaanderen, en in Vlaanderen ja. gaat het ook heel goed. En ja, neem de de de walen mee. Uh, ja. Maar goed, het, het, het, het, ook die walen liggen in, da, in dat ja. mooie Europa. Dus eh, het is kennelijk niet het weer. Het is ook niet eh, puur de ligging. Het, is, het is, heeft echt te maken met mentaliteit van je inwoners... van hard werken, een stukje geschiedenis. Eens, maar Nederland is toch ook zo goed... omdat wij altijd over de grens hebben gekeken. Ja, dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Ja. Onze dat economie, waar u uh, uh, zo prat op gaat en terecht... Ja. Uh, die draait omdat uh, Duitsland en Europa... Uh, omdat we daar mee handelen. Ja. ja, je moet wel iets te handelen hebben. Hè? Dus je moet toch met z'n allen slimme producten maken... tegen een redelijke prijs. Je moet kunnen transporteren. Dus alles wat je hier... Um, investeert in wegen of havens of onderwijs... Um, vertaalt zich in een, in een uh, uh, hogere levensstandaard van je inwoners. En dat zijn echt politieke keuzes. Maar had dan het thema toch niet moeten zijn... Uh, hoe moet Nederland in Europa staan... In, in plaats van het thema van het congres van vandaag... hoe krijgen we Nederland liberalen? Um, als Nederlandse politici gaan wij heel sterk over wat er in Nederland gebeurt. En, en nogmaals, het feit dat het hier eh, beter gaat dan in, eh, in, in België of Frankrijk... zijn Nederlandse keuzes, geen Europese. We zijn wel verknoopt met Europa. Maar in Europa kunnen we alleen maar invloed hebben... wanneer we ons eigen land goed op orde hebben. Dat is nu ook letterlijk zo. Hè? Nederland is een van de heel weinige landen... die niet onder vuur ligt van de financiële markten. Dus... Er wordt heel erg geluisterd naar wat Nederland wil. De, de, de, de Italiërs en de Frankrijken van deze wereld hebben ons heel erg nodig. Hoewel ze veel groter zijn vanwege onze financiële degelijkheid. Ah, er wordt toch vooral veel geluisterd naar Merkel en Sarkozy? Dus naar ja. Merkel, ja. Naar Sarkozy niet meer. Omdat Frankrijk slecht draait. En dat heeft echt te maken met nationale politieke keuzes. Er is heel veel contact tussen Merkel en Rutte... Wij als VVD-fractie hebben veel contact met de, de FDP, onze liberale collega's in Duitsland. Omdat Duitsland echt wil dat eh, eh, Nederland eh, nauw aansluit bij wat er in Duitsland gebeurt. En andersom, wij kunnen dus ook echt zeggen... Eh, wij willen bijvoorbeeld niet dat er te makkelijk leningen worden gegeven aan Italianen en Grieken... En Duitsland weet dat als Nederland nee zou zeggen... dat dan ook, ook de, de, het laatste vertrouwen in Duitsland... in die steunoperatie zou verdwijnen. Omdat ook, ook de Duitsers weten, Nederland, Duitsland, Finland... dat zijn ze eigenlijk, Oostenrijk ook nog wel. Dat zijn de enige degelijke landen. Dus als één daarvan echt zou zeggen, we doen niet meer mee... dan, dan stort het kaartenhuis in. Ja. Dus de Nederlandse invloed is heel groot. En die is zo groot omdat we zelf onze zaak op orde hebben. Maar je kan ook zeggen, we zijn misschien een provincie van Duitsland. Nee, dat is onzin. Nee, dat is echt onzin. We hebben, Duitsland doet het nu weer vrij goed. Maar uh, jarenlang had Duitsland uh, na de eenwording een veel hogere werkloosheid dan uh, Nederland. Het was ook, ook echt minder welvarend. Ze hebben de afgelopen jaren nogal wat hervormingen gedaan. Daardoor zijn ze flink opgekrabbeld. Draait de motor weer. Maar het, het is echt niet zo dat Duitsland bijvoorbeeld veel rijker is dan Nederland. Is niet zo. We zijn eigenlijk vergelijkbaar. Maar ze zijn wel heel krachtig en heel ja, belangrijk in Europa. ze zijn groot. Ze zijn ja, de motor van Europa. Ja, ja. Um, hoe was het VVD-congres? Ja, het was natuurlijk eigenlijk een familiefeestje. Ja, uh, ja de, de, de sfeer in de partij is natuurlijk heel goed. Um, is het dan ook een juichstemming? Ja, eigenlijk wel. Ja? ja, kijk, wij hebben natuurlijk een aantal moeilijke jaren gehad als VVD. Dan moet ik zeggen dat ook in moeilijke jaren... VVD'ers onder elkaar nog steeds wel gezellige mensen zijn. Maar dan is de sfeer in zo'n partij natuurlijk toch vervelend. We hebben, zeker in de tijd van de strijd tussen Mark Rutte en Rita Verdonk... had je echt ook kampen in de partij. Ehm... Tot twee jaar geleden ging het slecht in de peilingen. zijn mensen nog ongerust. Veel mensen die daar komen zijn zelf gemeenteraadslid bijvoorbeeld of wethouder. Ze zijn ook bang voor hun eigen positie. Um, dus nu, nu, het, nu het goed met ons gaat... en we ook de invloed kunnen hebben waarvoor we in de politiek zitten... is de sfeer dan natuurlijk ja, uitstekend. Is het echt dan een feestje? Het was, ook in ja. een, was het in een café? Of, uh, het, <laughs> wat was het? Ik hoorde de... dat er allemaal workshops waren. En, ja. en dacht ik ben mezelf van, ja, wat gebeurt er dan? Ja. Um, het was in, in Zaanstad, het oude ja. rode bolwerk Zaanstad, ja. veroverd. in, uh, Ik denk een oud, het was al mooi, ik denk 19e eeuws uh, fabriekscomplex. Um, en wij hebben altijd uh, workshops waarin uh, mensen bijvoorbeeld een training kunnen doen... Uh, nou, om, om zichzelf persoonlijk te verbeteren, dus presenteren of zoiets. Of eh, onderwerpen uitdiepen. Dus er waren workshops over gezondheidszorg, over veiligheid. En voor... welke workshop heeft u uh, gevolgd of misschien gegeven? Um, ik heb... Um, De van, van, vanochtend heb ik rondgelopen langs verschillende workshops. Want dat, uh, als fractievoorzitter zijn er een hoop mensen die je even willen spreken. Ik vind het ook leuk om te zien. Oh, je bent Nee, ik ben geen held, maar er zijn toch wel een hoop mensen die... Er zijn fans van u? Er zijn wel fans van mij, maar er zijn ook gewoon een hoop die mensen die iets willen. En wil ik dan ook met u op de foto? Ja, het gebeurt haar. ook, ja. Dus u bent een soort popster nu? Nee. Even, nee? <laughs> nee? Moet u handtekeningen uitdelen? Enkele keer. Maar hoe, hoe, ja. hoe, hoe past die rol bij u? Vindt u het prettig daar op zo'n VVD-congres? Kan u daar een beetje pronkend rondlopen ja, ah, Nee, nee niet, niet pronkend, maar ik vind ik vind het wel heel prettig. Ja. En u trots? Kijk, ik, ja, enorm. Enorm. Ja. ja, dit is mijn club. Uh, ik heb uh, de, de hele, ik noem dat altijd maar, de tocht door de woestijn uh, meegemaakt. Toen mensen geen stuiver meer voor de VVD gaven. Was het 40 jaar woestijn? Nee, nee, nee. Nee, het was maar twee jaar. Daar, daar kwam het beloofde land. Ja. Uh, ik ben campagneleider geworden in uh, de tijd dat we um, de vierde partij waren in de peilingen nou ja, Met het team rond Mark Rutte hebben die partij uit... Uit de woestijn kunnen trekken. Nou ja, u heeft de partij. Dus geld ja, daar dan ben je trots op. Nou, nee, ik, dus ik, uh, ik, ik heb niet de partij in mijn eentje groot gemaakt. Er waren in die, um, in die periode overal in het land uh, de mensen die erin bleven geloven. Het meest uh, fascinerend blijf ik vinden de rol van Ivo opstelt. Hij was een gevierde burgemeester van Rotterdam. Ging met pensioen. had natuurlijk kunnen zeggen: weet je wat? Ik neem drie commissariaten naar huis in Zuid-Frankrijk. Um, en ik ga een beetje genieten. Eh, maar wat zei hij, de VVD staat op 12 zetels in de peilingen. We gaan naar 35. Hè? We gaan naar 35. <lacht> eh, en dat betekent dat hij eh, avond in, avond uit, zoutjes het land in eh, reist. En zij komen op schouders eronder. Nou, dat soort van mensen, dat motiveert ontzettend. En er lopen in de partij ook nog een heleboel kleine Ivo-opsteltjes rond. En u bent daar één van? <lacht> nou, ik heb altijd geloof erin gehouden, en, eh, ja. Maar wat is uw kracht als campagneleider geweest dan? Om zo'n partij die toch in het slop zat... in 40 jaar woestijn... toch uh, naar het beloofde land te loodsen? Wat, wat is de, de, de mooiste duidelijk, zin? Duidelijkheid. duidelijkheid. Um, heldere keuzes maken in... Um, um, de, hoe willen we communiceren? Um, um, wie gaat waarover naar buiten? Um, geen gelazer. Tuurlijk hoort discussie bij een politieke partij, ook, ook binnen een partij. Dus het is ook goed om, om meningen te vormen en aan te scherpen. Maar niet in verkiezingstijd. En nu, nu de schouders eronder. Mooi. Dus uh, helderheid, de keuzes. Um, ik vergeet u helemaal iets te drinken aan te bieden. Dat doen we ook altijd. Uit. En uh, ja, ik uh, kan me voorstellen na zo'n uh, VVD-congres... dat u daar best wel uh, dorst heeft. Dus wat uh, willen u graag drinken? Een biertje. Een <lacht> biertje. Um, wa, wa, kijk, het thema was, wordt uh, Nederland... Uh... Liberalen. Is in ja. Nederland liberalen geworden vanmiddag? Ja. <laughs> dat, dat doe je niet op een middag. Uh, maar wat we van, wat vanmiddag gedaan hebben is. Roomservice, hallo. U spreekt met Kamer 108. Graag twee, uh, twee fluitjes, alstublieft. Twee fluitjes, die komen nu naar boven. Dank u vriendelijk. Komt eraan. Ja? We hebben vanmiddag uh, 200 uh, jonge mensen gepresenteerd. Um, die uh, dus um, jonger dan dertig die actief zijn... Of, of actief beginnen te worden in de VVD. Um, die mensen gaan we coachen, uh, gaan we in beeld houden. Uh, maar die, die presenteren we ook op zo'n dag aan, aan de partij. Om te laten zien, kijk, um, dit is een heel levende partij. Ook, ook, ook een nieuwe generatie staat te trappelen. Ja, om nu, jullie van je stoel te duwen. Ja, maar nu wil iedereen erbij horen, want dit is nu de winnende club. Ja, maar in deze zaal zaten ook de mensen die twee, drie jaar geleden erbij waren. En die, die, die haal ik ook altijd nadrukkelijk naar voren op zo'n dag. Omdat, het voorbeeld wat ik net aangaf, Ivo opstelt, dat kent iedereen... maar we hebben een heleboel Ivo opstelt, dus die er gewoon in zijn blijven gelopen. En, maar goed, het thema was uh, Maakt Nederland Liberalen. Wat is dan echt uh, vandaag aan de orde gekomen van u dacht van... nou, dat is een goed idee? Um, ook nou, voor mijn eigen speech wel, uh, wel goed. Ja? Waar, waar, wat was uw thema? Wat was ik, speech? Um, de... Uh, de verantwoordelijkheidskant van het liberalisme. Uh, de kern van liberalisme voor mij is uh, de vrijheid en verantwoordelijkheid. De, uh, de vrijheid is, is meestal wat bekender bij mensen. De notie dat de overheid mensen niet dwars moet zitten. Dus, uh, we houden niet van veel regelgeving, we houden niet van hoge belastingen. Dat wil zeggen, mensen moeten zelf kunnen beslissen over hun geld. Maar bij die vrijheid hoort ook dat je uh, verantwoordelijk bent voor de keuzes die je dan maakt met al die vrijheid. Um, en dat je dus ook verantwoordelijk bent. Um, nee, niet alleen voor wat er in je eigen leven gebeurt in je eigen huis... maar toch ook in de wereld om je heen. Um, dat is ook een reden waarom mensen in de politiek gaan. He, want je... Je kan ook een ander beroep doen, waarbij je niet eh, op zaterdag, eh, iedere zaterdag eh, in de zaaltje in het land staat, eh, waarbij je niet tot twee uur s'nachts naar een zijkamerdebat hoeft te luisteren. Eh, eh, maar gelukkig zijn er een hoop mensen in het land die toch zeggen, ik ga, of dat nou in de gemeenteraad is of op een andere plaats, ik, ik ga een steentje bijdragen aan dat, dat mooie land Nederland. Nou, die notie van verantwoordelijkheid, dat kan ook buiten de politiek. Um, er waren een heel aantal vrijwilligers die op het podium vertelden... dat ze bijvoorbeeld in een vrije tijd uh, politieagent zijn, dat kan. Uh, of, of een jongen die uh, de, de Alpt-US, ik geloof negen keer, is opgefietst... om geld uh, in te zamelen tegen, tegen kanker. Um, die notie dat je allemaal ook zelf een bijdrage levert aan, aan de samenleving... vind ik heel cruciaal. Dus dat, uh, u hield daar een bevlogen speech over vrijheid en uh, verantwoordelijkheid? Ja. En, en, en vindt u dat dan leuk als u daar uh, ja. op het podium staat? De, ja. de, de, de zwijgzaamste fractievoorzitter van de Tweede Kamer... <laughs> vindt het wel leuk om speeches te houden? Ja. Ja. Ik, ja dat wordt geklopt, hoor. Dus we uh, praten rustig verder. Liefst bevlogen. Ja. Omdat... Um, als, goedenavond. Als ik een speech hou... Um, voor, voor een zaal... Ah, proost. goedenavond. Dat ziet er heerlijk uit. Heerlijk. En twee. Dank, vrienden. Alsjeblieft. Dan, proost. Proost. Als ik een speech hou voor een zaal... is dat omdat ik die zaal mee wil krijgen in een boodschap. Um, dus dan ben ik een beweging tot stand aan het brengen. En um, je merkt de interactie met de zaal. Ik heb ook wel zo'n zaal gehad die niet reageerde. Dan ben ik dus niet goed. Ehm... Um, dat is iets anders dan dat debat ik, waarbij ik toch maar weer even naar Jan Marijnis uh, verwijs. Uh, van politici die hun mening al klaar hebben. En waar je dan om twee uur s'nachts concludeert... deze uitkomst wisten we vanochtend ook al. Dan krijg ik liever zo'n zaal mee. En vindt u het leuk, speech voor het publiek? Ja. ja, dat is echt een uitdaging. Het is ook spannend. Net u want... zo goed als Obama? Nee. Nee. Nee. nee. Uh, ik, ik kan leuk speechen, dat hoor ik vaak terug. Dus uh, daar ga ik nou ook niet gekunsteld bescheiden over doen. Maar het is hartstikke spannend. Want uh, het is net als bij een sportwedstrijd. Je begint op 0-0. En uh, het kan met 0-0 eindigen, gaat publiek zaggerijnig naar huis. Maar als je een zaal echt in beweging krijgt... Dat, is dat was vanmiddag natuurlijk, want het stonden allemaal fans... Ook, ook fans kunnen het gevoel hebben... Maar... Um, in de overnachting uh, gaat het niet uh, alleen over speechen. Uh, draai wij ook platen. En ik heb voor u een plaat uitgekozen. Dus ik zou zeggen, zet uw koptelefoon op. Dan ja. uh, ben ik heel benieuwd wat u ervan vindt. Dus luister er goed naar. En uh, nou, uh, dan gaan we, gaan we daarna, uh, daar verder over uh, debatteren. Ja, want dan wil ik ook... Tacht te horen bij jou achter deze plaats. Nou, ik denk dat u het wel, uh, wel erachter komt. Oké. Okay. was uh, Cindy Lop met True Colors. En uh, meneer Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD... waarom draaide ik deze plaat? Omdat oh, hij een erg mooie plaat, is in ieder geval. Dat ten eerste. Maar uitgerekend voor u. Oh, je vraagt nu aan mij? Ja. Oh, ik dacht ja, dat jij jezelf keuze ging... Ik dacht, uh, ik zal even, uh, even kijken wat, wat, wat er komt. Kunnen we daarover debatteren? Nou moet ik even in jouw hoofd gaan kruipen. Uh, jij vindt dat je mij nu mijn ware kleuren moet laten zien, mijn innerlijk in dat, dit uur. Nou, ja, nou, nee, dat, ik vind dat ik, ja, ik vind dat u dat moet laten, dus okay. gewoon, ja. Nee, kijk. Ik le lees natuurlijk ook uh, de, uh, de krant. En afgelopen week stond ook weer in de, in de krant dat u uh, uh, flatspint. Is dat zo? Nee, dat stond er trouwens ook niet. Er stond dat, ik dacht, 20 van de, de VVD uh, bestuurden ja, dat... Ja, precies wat er stond, maar dan past het niet bij de plaat. Dus, eh... Uh... Ja. Ja. U weet nee, precies nee, wat maar, ik bedoel. Ja, ja, ja, zeker, want ik was heel, uh, heel tevreden met die uh, enquête. Want er stond er ook in... En nou, we eh, kunnen het uitgebreid over de enquête ja. gaan hebben, maar we gaan het over u hebben. Oké. Okay. Ja. Nou, maar dit laatste stukje gaat over mij. Ja. Dat ik al een jaar geleden tegen mijn fractie zei... als wij het gewoon goed doen... wij doen ons werk, we zorgen dat het kabinet zijn werk doet... dan gaan over een jaar de kranten schrijven dat jullie en ik fletsen. Mhm. Mm want zo werkt het. Nou, mm -hmm. dat je in de krant. Mm -hmm. dus ik was dat toch wel met enige tevredenheid. Er was ja. ook wel met grote tevredenheid. Voorspellende gaven. 80% van de VVD'ers dat het niet vindt. Mm -hmm. ja. ja, dus. Dus ik, ik was wel tevreden met, met dat beeld. Maar wat vindt u? Klopt de plaat, laat ik het zo zeggen. Nou, de, de, de plaat is fantastisch. Ik heb hem zelf wel eens meegenomen naar een radioprogramma namelijk. Omdat het uh, een programma waar ik zelf platen mee mocht nemen, dus ik vind hem fantastisch. En uh, uh, klopt het, het beeld dat ik flats ben? Nee, dat is echt onzin. Nou, uh, uh, uh, bent u kleurloos? Nee. Nee. nee. Maar hoe komt het, want ik heb ook veel artikelen van u nagelezen, mm -hmm. uh, maar er staat niet veel over u. Er kunnen niet tegelijkertijd veel artikelen over mij zijn. Het gaat altijd over de inhoud, maar het staat. gaat natuurlijk... Uh, en en ik, ik moest zelfs gaan zoeken van nu persvoorlichten... naar de, de, de, de mens achter de machine. Ja. Ja, maar dat is, uh, dat is een opgave. Nou, of, ja, maar waar, waar is nou, nog ja, ik, voorbij? <laughs> nee, dat vind ik ook. Maar uh, waarom uh, er is weinig over u bekend, uh, afgezien van uw uh, passie voor politiek en uw totale inhoudelijkheid? Dat u ja. uh, ontzettend goed in bent, maar ja. voor de rest bent u toch uh, nog een onbeschreven blad. Oeh, ja. Ehm. Um... In de, in de politiek, dat deel waar je het meest over, over leest... Eh, heb ik uitgesproken standpunten. Eh, de, de manier waarop ik ze breng is, hoop ik, vrij doorvrocht. Maar een eh, aantal dingen die nu in het regeerakkoord staan... kan je terugleiden als je al die artikeltjes terugleest... naar dingen waar ik mee aan de gang ben gegaan. Mm -hmm. Uh, ik heb hier wel eens in Amsterdam op de uitmarkt in een Volparadiso uitgelegd... dat als ik uh, naar Mozart ga, dat dan de helft van mijn gesubsidieerd wordt. En als ik naar Bruce Springsteen ga, niet. En dat ik dat onzin vind. Nou, paradiso werd afgebroken. De volgende dag, cultuurbarbaar van het jaar. Uh, ik vind dat echt. En we, en we zijn ook het beleid aan gaan passen. Uh, we zijn beleid... Rond eh, jong gehandicapten aan gaan passen, want ik vond dat het in Nederland op een schandalige manier jongeren aan het afschrijven waren. Dat heb ik in de oppositie aan de orde gesteld. Nou, dat was nou niet een onderwerp waar je heel veel stemmen mee trok, maar ik vind dat een groot maatschappelijk probleem. <lacht> um, maar ik doe dat niet op een rellerige manier. Dus dat komt inderdaad op pagina 6. Als ik met zo'n voorstel kom. Maar op het moment dat het dan in een regeerakkoord komt en in wetgeving wordt op, omgezet. Dan staat het opeens op de voorpagina. En ik doe dingen niet om op de voorpagina te komen. Maar wel omdat ik die inhoudelijke verandering belangrijk vind. Dus ik vind dat uh, kleurrijk genoeg. Want het, het gaat mij om het effect. Ja. Ja. Yeah. U vindt dat kleurrijk genoeg? Maar bent u een kleurrijk mens? Laat ik het zo zeggen. Dan afgezien van politicus zijnde. en dan dat u uh, uh, een kleurrijk politicus bent. bent u een kleurrijk mens? Um... <laughs> ik vind in ieder geval dat ik een, een mooi leven leid. En um, spannende dingen kan doen. in mijn werk en daarbuiten. Um... Wat zijn spannende dingen daarbuiten? Spannende dingen daarbuiten. Ehm. Um... Ik uh, heb bijvoorbeeld een fantastische fietsochten gemaakt. Ik ben wel eens naar Berlijn gefietst en naar Wenen. En van de Noordzee naar de Middellandse Zee. Gefietst? Gefietst. Alleen? Soms met vrienden, soms ja, alleen. Eh, als je zo wilt en u als je dan, fietst, dan uh, u fietst kom je wel mensen tegen. Ja, ja, maar u fietst alleen en dan kilometers lang. Wat, wat, waar denkt u dan aan? Waar gaat het dan over? Nou, dan geniet ik, want dan fiets ik door een mooi landschap. Ja, maar mensen fietsen ook natuurlijk om gewoon het hoofd leeg te maken. Om ja. het hoofd leeg te maken ja. moet er natuurlijk iets uh, ontladen worden. Dus ja, dan waar, dan moet waar... u eerst dat in dat hoofd ja. zitten. Ja. Maar waar, waar <laughs> denkt u aan als u fietst? Wat gaat er door u heen? Als ik fiets, geniet ik echt. Van, ja. Dan neem ik afstand van de, de, de, de politieke gekrakeel. De, het gedoe. En dan... Eh, ja, op zo'n zo fiets door... Nou ja, naar Berlijn. Dan fiets je door een landschap met enorme geschiedenis. Je ziet de veranderingen. Dat, als je eh, de grens overgaat in Twente. maar iets je ze noemen? Ik vind Twente prachtig. Twente staat vol met campings en hotelletjes. Als je over de grens bent, dan ziet het er nog precies zo uit als Twente. Het gaat tot Berlijn door. Maar er zijn nauwelijks campings en hotelletjes. Want die Duitsers vinden dat helemaal geen spannend landschap. Dat is heel fascinerend om, om mee te maken. Um, je maakt een enorm brok geschiedenis mee als je fiets. Je, je ziet, het ijzeren gordijn is weg, maar je ziet het landschap opeens veranderen uit grote Duitse steden die helemaal kapot zijn geschoten. En dan lelijke betonnen stukken voor terug zijn gekomen. Mooie oude stadjes die gelukkig te klein waren om te verdienen. Um... Maar, waar, waar, waarom houdt u zo van fietsen? Of... Ik, ik hou van uh, sporten. Ik hou van. Ja. Um... Roeien heeft u gedaan? Ja, ik hou van prestaties leveren. Dus ik vind het ook leuk. Het was door, als ik op eh, een bepaald moment met mijn fietsje... Berlijn heb bereikt. En, en ja, ik geniet erg van de natuur, de steden. Maar en en als u dan, die ik ontmoet. Maar u fietst alleen, dus u kan nooit van iemand winnen. Nee, ik fiets niet altijd alleen. Okay. Maar ik fiets niet om te winnen. Nou. Maar prestaties is toch ook. Weet je wel, als je prestaties, dan is het er toch ook een soort van uh, uh, een mentaliteit ja. in. Ja, nou dat heb je in de politiek wel. Die verkiezingen wil ik winnen. Ik heb ook uh, geroeid. Ik roei nu alleen nog op zo'n uh, home trainer voor de tv. Maar roeien deed ik wel om te winnen. En? Ja, is ook gelukt. Um, maar uh, ik kan me dan ook voorstellen... als u, als u uh, graag wil winnen... Uh, dan wilde u misschien ook wel uh, eigenlijk dat u de VVD-leider was... en winnen van Rutte. Nee, ik vind uh, Mark uh, een veel betere lijsttrekker dan ik zou zijn. Is dat niet moeilijk? Nee, nee, je wordt juist heel ongelukkig wanneer je iets probeert te doen in je nee, leven. Nee, maar als je een je... winnersmentaliteit hebt, om dan te erkennen dat iemand anders uh, het beter kan. Maar je kan ook winnen met een ploeg. Ik uh, roeide in de acht. Ja, ja. nee, je dat kan winnen uh, met een ploeg. Nee, ik, ik vind het fantastisch. Ik zou ook graag in, bij Barcelona voetballen. En dan vind ik het te gek dat Messi altijd de doelpunten maakt, maar ik zou zelf ook af en toe wel een doelpunt willen maken. Ja, nou, die, dat doe ik ook. Ja? Ja. En krijgt u daar genoeg erkenning voor? Ja. Ja, fantastisch om fractievoorzitter van de grootste partij te dus, zijn. Ik had dat... Euh... Nou, een half jaar geleden had ik dat niet gedacht. Euh... En opeens ben je het. En was dat een, een euforisch gevoel? Um, nou, de overwinning... Ja, ik zei een half jaar, anderhalf jaar geleden, ja. uh, moet ik zeggen. Um, de, de, ja, de overwinning was euforisch. Want... Nee, maar Zo... euforisch om fractievoorzitter te worden van de nee. grootste fractie? nee. De fractievoorzitter worden heb ik lang nee tegengezegd. U wilde minister worden? Ik wilde minister worden. Ik wilde geen Kamerlid meer worden. Ik had al in, bij de verkiezing in 2006 gezegd... het is mijn laatste keer. En uh, Marken die van vroeger... me nog een keer kandidaat stellen... dat ze graag um, nog een financiële man erin wilden hebben... en of campagneleider wilde worden. Nou, campagneleider lijkt me wel heel spannend. Dat uh, was het ook. Ik is ook goed gegaan... Uh, maar daarna was nog steeds mijn gevoel... Ja, in de Kamer heb ik eigenlijk wel alles gedaan. Uh, dus ik ging ervan uit dat ik het kabinet in zou gaan. Maar dan is natuurlijk meteen de vraag... ja, maar wie gaat nou de fractie leiden? Ja. En uh, ja, dat zou eigenlijk of Edith Schippers of ik... logischerwijs moeten zijn... Maar hadden er eigenlijk allebei niet zoveel zin in. Dus je zegt dan allebei een week nee. Maar in die tijd spreek je een hoop mensen. En, uh, Weer verloren? Nee, niet verloren. Weer niet gewonnen. Nou, ook, ook, nee, ook niet, niet, niet gewonnen. Kijk, de, de functie van de fractievoorzitter is um, voor dat doel waarvoor ik in de politiek zit. Het, het, dit land. Ja, maar ik snap dat u het doet voor het land wordt. en ik snap dat u het doet voor de partij. Ja, maar maar, maar ook u ook doet ook het toch ook u, voor ook, uh, ook eigen erkenning? Dat is toch ook ja. Ja, nou. Je kunt toch moeilijk volhouden dat het een, een beroerde baan zonder erkenning is. Dat is voor... een zuur stukje in de krant, maar dat het en, veel erger wordt het en, het. en naast uw, uw, uw passie voor, voor, voor politiek en fractievoorzitter zijn van de grootste uh, politieke partij, zijn er nog andere passies los van het fietsen? Um, nou ja, wat, waar ik eh, ontzettend van kan genieten, of zelfs geëmotioneerd kan raken, dat is mooie natuur. Mooie kunst. Zou ik niet op bezuinigen dan? Ik zou niet op bezuinigen op natuur en op kunst dan? Ja. We zijn hier nu in Amsterdam. Je had hier, vroeger had je hier echt topschilders. Je had Rembrandt. En, die waren beroemd en steenrijk, ja... Rembrandt heeft helaas ook wat te veel uitgegeven. Maar het is niet zo dat kunst afhankelijk is van subsidie. Hier ietsje verderop liep er net nog langs naar het concertgebouw. Dat is gewoon door burgers van Amsterdam daar neergezet. Die het belangrijk vonden dat er een mooi concertgebouw was. Er was toen nog geen overheid die dat subsidieerde. Vroeger, hè? Vroeger. het nee, kan nog steeds... Toen, uh, toen de, de, de boten van de hout waren en de mannen van staal. Uh, uh, maar u zegt, u, u kan geëmotioneerd raken door kunst. Dus als u ja. dan voor de, de nachtwacht. Mooie muziek. Ja, de ja. nachtwacht vind ik niet zo mooi, maar mooie muziek. Wat voor uh, kunstvormen? Uh, nou, Passion. Uh, maar ook, ook mooie schilderijen. Er zijn ook heel, schilderijen van Rembrandt die me wel wat doen, maar de nachtwacht vind ik pompeus. Vind ik niet zo mooi. Ook moderne kunst? Ja. Soms. Toch liever de oude meesters? Nou, soms kom ik al moderne kunst tegen. Bij ons thuis hangt moderne kunst. Ja, waarschijnlijk zeggen deskundigen dat het geen kunst is. Maar ik vind het mooi. Wij vinden het mooi. Van het noordeinde in Den Haag. Schitterend. Ja. En muziek? Eh, heel breed. Van de Matthäus-passion tot nou, Cindy Loper. Ik vind het mooi. Ook op de iPod. Ja. En u heeft zelf ook een plaat meegenomen? Ja, nou, dan je, ja, vertel het maar. Wende Snijders. Ja. Omdat ik. Uh, ik geloof twee weken geleden met haar in uh, Pauw Witteman zat. Heb je het gezien? Ik zat daar natuurlijk eigenlijk om de degens te kruisen met Emiel Roemer. Oh, ik dacht dat u zat voor Wende Snijders. Nou, dat had zo uh, had zomaar gekund. En uh, ik ken haar niet. En ze zong daar De Sterren van de Hemel. En uh, ik hoorde dat ze bovendien. Uh, uh, ook uh, Laat Me, van Ramseshafi. Dat uh, is eigenlijk een Frans liedje van, van Oorsprong. Uh, zingt en ik ben dat eens gaan uh, beluisteren op YouTube. Uh, fantastisch. U viert helemaal op. Ja. Wende ja. heeft u geraakt. Zeker. Ja. ja, ja. ja. Bent u een vrouwenmens? <laughs> Mijn vrouw luistert mee. Ja, gelukkig maar. Nee, maar dat, wacht, ja. toch? Ja, ik ben uh, al heel lang uh, gelukkig met mijn vrouw, al uit uh, Groningen. Ja, en uh, ben ik een vrouwenmens? Nou, ik ben wel blij dat er vrouwen zijn. Ja, nee, maar soms wordt de VVD natuurlijk een beetje afgeschilderd... als uh, oude mannenbokkelclub. Uh, maar nee, ja, zegt Edith uh, uh, hey, Schippers niet is zo. natuurlijk... Uh, Daar heeft u lange tijd uh, heeft u veel mee moeten optrekken. Al nou, moeten optrekken. De, nou ja, mogen optrekken. Ja, ja. Uh, nu uh, Anoushka van Miltenburg. Ja, de, de, de, de, geweldig. De, ja. Vindt geweldig. u het fijn om met uh, ja. vrouwen uh, te werken? Ja, absoluut. Absoluut. Um, met Anousha van Miltenburg. is gewoon een gouden koppel. Nou, ik ben de analytische... een beetje terughoudende strateg. Hij is er flap uit. Nou, hij is geen flap uit. Maar, <laughs> maar in ieder geval degene met de vraag. Ja, ik vult dat gewoon... Wij vullen elkaar fantastisch aan. Ja. Nou, breder. Gelukkig, man en vrouw vullen elkaar fantastisch aan. Dat is toch een beetje een vrouwenmensje. Uh, nou ja, wel, de, de, de, ja, we zouden niet zonder elkaar kunnen. Mijn, mijn eerste baan was uh, de baas van zo'n lokale bank. Ja. Uh, was ik de enige man en zo'n balie, met allemaal, uh, allemaal meiden. Geleerd dat in Groningen? Fantastisch. Of ik dat geleerd heb? Ja, heb, uh, uh, omgang uh, met vrouwen dat is toch wel. Ja, ook, Groningen staat ja. dat om. Bekend om, moet nergens beginnen. Ja. Ja. Ja. ja, want u stond achter de bar in Groningen? Ja. Ja. En dat, ja, en dan heb je ook zo'n mooi stoer vestje aan natuurlijk. Dus, ja, dan kan je een eerstejaarsmeisje aan de haak slaan. Zo is dat ook gebeurd. oh ja, en daar bent u nog altijd mee. Dus. Ja. Nou, we gaan in ieder geval niet naar het eerstejaarsmeisje luisteren... maar we gaan luisteren naar Wende Snijders met uh, Laat Me. Ja!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 over een jaar Ik zal ze kussen en begroeten Komt vanzelf wel voor elkaar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 En de Snijders, met laat me Keuze van uh, Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD. En volgens mij niet alleen zijn keuze, maar dit is ook wat u wilt, toch? Dat uh, eigen gang gaan. Nee, ja, ja, dat eigen gang gaan, ja. Ja, ja. ja dat, toch dat is afdagen? toch wel heel liberaal, hè? Ja. ja. ja. Zou u toch ook wel willen? Ja, het, uh, dat doe ik toch? Nee, nee, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat het een oproep is richting de coalitie. Dat u zegt van, nou, laat mij maar eigen gang maar gaan, dan komt het vast beter. Dat is ongetwijfeld waar. Um, nou, maar ik vind inderdaad dat je in de politiek... Uh, uh, uh, uiteindelijk wel bereid moet zijn om je eigen, je eigen gang te gaan. Um, en we hadden het daar al, al eerder over. Ik doe ook vaak niet mee aan uh, de hype van de dag. Maar, uh, Geen zin, in. Uh, uh, maar is het... Uh, uh, uh... Ja, er was natuurlijk afgelopen week veel aan de hand weer in de, in de coalitie. Met ontwikkelingssamenwerking, met de, uh, de, omroep. de omroeppolitiek. Ja. <lacht> uh, de, de minister van Buitenlandse Zaken die een beetje onder vuur uh, kwam te liggen. Ja. En misschien de, wel de aanstaande bezuinigingen die er toch in, de, in het voorjaar uh, aan zitten te komen. Uh, denkt u dan bij mezelf, oh, laat mij even, laat mij even, al dat gedoe, het, laat mij het even oplossen? Um, nou, dat heeft niet zoveel zin. Want je moet uh, anderen meekrijgen met, met je oplossing. Nee, maar dat snap ik wel. Maar ik kan wel me voorstellen dat die innerlijke drift er is. Van, oh, laat mij even. Nee, de innerlijke drift is wel um, vaak... Ja, wat is nou eigenlijk het probleem? Ja. Dat... Uh, nou ja, je, je, je noemt ontwikkelingshulp. Daar heb ik nou een uitgesproken mening over. Um, je, maar eigenlijk is er deze week niks wat we daarover moeten beslissen. Of er bezuinigd moet worden het voorjaar, dat zien we in het voorjaar. De kans is groot, maar dan gaan we dat doen. Dus deze week was daar niks aan de hand. Maar ja, dan, dan, dan ja. twittert, of dan twittert uh, uh, Wilders weer iets. Ja. En dan is het toch wel weer dat iedereen weer alle zeilen bij moet zetten. Wordt u daar niet moe van? Zonder ja, zonde van energie. Maar dit, dit is nou ook typisch Ik reageer niet. Ja, ik krijg er wel vragen over. Als toevallig langs een journalist met een microfoon loopt. Maar ik ga niet. Ik twitter überhaupt niet. Hoe vaak is er dan afgelopen week fractievoorzitters overleg geweest? Even nog een brandje blussen? Um, volgens mij twee keer. Het is best veel in een week, toch? Nou, we zitten altijd wel één keer om, om de tafel. Maar er is wel een hoop, hoop uh, gebeld uh, heen en weer. Maar je ja, had over problemen waar, waar ik niet heel erg warm of koud van word. Omdat ik ze niet zo groot vind. Het, want terwijl we daarmee bezig waren, stond Europa verderop instorten. Dat vond ik een iets groter, uh, groter probleem. En de omroepen, ja, daar raak ik. Dat vind jij heel erg natuurlijk, maar raak ik niet enorm gepassioneerd van. Maar moest het probleem wel oplossen. Nou, dat is gelukt. Maar u zegt van al die probleempjes oplossen. Heeft u daar nog altijd wel zin in als er grotere problemen zijn? Europa namelijk. En u mag ja. bijna niet over Europa praten, want dan gaat Wilders weer twitteren. Van nee, dat is, Europa. dat is echt onzin. Ehm. Uh, Nee, ik, ik, ik vind het juist leuk dat ik me met de grote vraagstukken bezig, uh, bezig kan houden. En uh, accepteer dat er ook dingen bij zitten waarvan ik zeg, nou ja, dat is minder spannend. Um, maar um, ik, ik, tien, tien jaar hier, uh, voordat ik Kamerlid werd, had ik een gewoon beroep. Ik was bankier, was toen nog een keurig beroep. Um, geld uitlenen aan, aan bedrijven. Dat is echt minder spannend dan wat ik nu doe. En in zo'n beroep zit je nog veel vaker. Jaarrekeningen te bestuderen of zoiets. en krijg je wel een mooi leaseauto en een goed salaris. Maar dat is toch voor een groot deel minder spannend dan wat ik nu doe. Maar als er dan zoals afgelopen week stress is binnen de coalitie... dan vindt u dat het geneuzel? De, de, waar het nu om ging, nou, dat heen en weer twitteren over ontwikkelingshulp vond ik geneuzel, want er, er stond, lag er helemaal geen beslissing voor. En eh, de, de, de, de omroep vond ik, ja sorry... Patrick, daar raak ik niet heel erg warm van. Andere mensen gelukkig weer wel. Maar, nee. maar vindt u dat dan niet lastig dat u dat altijd dan weer moet blussen? Nou, het is niet zo dat ik dat altijd moet. Uh, ja, u moet weer uh, opdraven, uh, moet, veel telefoneren, mensen bij, bij de les houden. Ja, ja, maar uh, tuurlijk, er, er zijn onderwerpen die ik niet zo spannend vind, maar ik heb een, een hele brede baan. Het gaat van. Van Afghanistan tot de omroepen. En dat maakt het heel fascinerend. En dan is het onvermijdelijk dat er wel zo'n een stukje er tussen zit waarvan ik dan zeg: nou ja. Maar goed, als we dan toch. Het probleem. U, u hebt dan toch de plaat laat maar uitgekozen. Als u het, toch, als u het dan mocht laten. En we kijken naar Nederland over uh, tien jaar of over vijftien jaar. Ja. Waar zitten we dan? Ja. Nou ja, dat vind ik nou wel iets wat mij echt, echt motiveert. Oh, en dan beginnen we nu, we hebben nu nog twee minuten. Dus ik begin er eigenlijk. langs. En daarin mag ik zo die komende 15 jaar nog even, ja. even beschrijven. Ja, ik wil dat Nederland een van de beste landen is en blijft om in te wonen. Echt een land waarvan je eh, dan misschien wel eventjes denkt... Eh, het weer is niet goed, of er ligt een rotzooi op straat. Maar, vervolgens denkt, maar als ik nou verder in de wereld om me heen kijk... dan is dit toch echt wel de plaats waar je, waar je wil zijn... Eh, omdat we hier eh, fatsoenlijk met elkaar omgaan. Omdat als je eh, talent hebt, je dat hier ook kan ontplooien. Eh, maar ook als je de pech hebt dat je gehandicapt eh, bent. Eh, dat je in Nederland eh, dan toch veel beter uit bent dan in andere landen. Eh, Zo'n land hebben we met elkaar opgebouwd. Um, en het is een enorme opgave om ervoor te zorgen dat het over tien of 15 jaar nog steeds zo is. En je hebt al die Aziaten die dat ook willen en die Polen. En terecht. En terecht, terecht overigens. Ja. Um, dus je moet blijven vernieuwen, je moet, je moet blijven, blijven hardlopen. En dat motiveert mij heel erg. En wat is uw persoonlijke ambitie dan? Om over um, uh, 15 Wat? jaar te kunnen zeggen, ik, ik zat toen op die stoel, ik was toen En, en waar zit u dan, dan nu uh, over 15 jaar? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Ik heb, ik, maar u ik, heeft toch ook een ambitie? Ja, maar 15 jaar is zover weg. Nou, uh, goed, over uh, vier, uh, vier ik, jaar dan. Ja, ik wil uh, de, nog een keer minister van Financiën worden. Uh, de uh, nieuwe uh, zalm. Nou, ik heb hetzelfde kapsel. <lacht> um, maar waar ik over 15 jaar uh, zit, weet ik niet. Maar ik weet wel dat als mensen mij dan vragen, uh, wat heb je gedaan 15 jaar geleden? Dan heb ik wel kunnen zeggen, ik heb mijn stinkende best gedaan om daar te komen waar we nu zijn. Nou, dan uh, wens ik daar heel veel succes mee. En mag ik u buiten gewoon, uh, bedanken voor dit aangenaam gesprek? Ja. Meneer Stef Blok, voorzitter van de VVD. Ik vond het ook leuk. Dank vriendelijk. Uh, wij gaan nog even naar de bar, neem ik aan. Zeker. Uh, ja. En zometeen uh, lust met Sarayda. Uh, dus dat wordt ook zeer spannend. <middels>